Zes uur, Genee van Brakel met het NOS-journaal. De politie heeft zo'n 300 potentieel gevaarlijke eenlingen in kaart gebracht. Zo'n 15 van hen worden continu in de gaten gehouden. Dat blijkt uit informatie van minister Opstelte van Justitie. Na de aanslag op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn... werd besloten tot een proef om zogeheten lone wolves aan te pakken.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 De gemeente Den Haag dreigt naar de rechter te stappen... als het kabinet de aangekondigde bezuinigingen op de thuiszorg niet van tafel haalt. Dat zegt wethouder Klein in de Volkskrant. In 2015 wordt er tot 40 procent bezuinigd... waarvoor volgens de gemeente Den Haag inwoners niet meer zelfstandig kunnen wonen. De bezuinigingen zouden in strijd zijn met de gemeentewet en met Europese verdragen. Op de US Open is titelverdediger Andy Murray uitgeschakeld in de kwartfinale verloor hij verrassend van Stanislas Fravinka. Die neemt het in de halve eindstrijd op tegen Novak Djokovic, die eenvoudig de rus Mikael Yushnyi versloeg. Het weer eerst nog zon, later bewolking en kans op een buit wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Het is vrijdag 6 september. Goedemorgen. Correspondent David-Jan Godfoy is bij de G20. Het draait in Sint-Petersburg om Syrië, maar er is nog niks bereikt. U hoort dat. aanpak van potentieel gevaarlijke eenlingen is succesvol. U hoort zo hoe de politie dan te werk gaat. Tegen Heug en meug lijkt de Partij van de Arbeid nu akkoord... met de aanschaf van de Joint Strike Fighter. Wilco Boom in Den Haag vertelt zo of ze dan nu ook echt gekocht gaan worden. En de Hoge Raad doet vandaag uitspraak over de verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat bij de val van Srebrenica. Onze verslaggever is bij de Hoge Raad en ik praat er alvast over met de advocaat van drie nabestaanden. De nabestaanden van drie omgekomen mannen, Lisbeth Zegveld. Samia A. wordt dus op een geheime plaats vrijgelaten. Hopelijk weet verslaggever Robert Bas waar die moet zijn. En dat weet Mark Robin Visser zeker. Hij dobbert rond in Rotterdam. Ja, waar vandaag de 36e Wereldhavendagen beginnen. Nederlands grootste maritieme evenement met een Russisch... en misschien helemaal ongewild ook wel een beetje een roze randje. En vanochtend hebben we ook muziek. Muziek uit de film van The Blues Brothers. U bent wel wakker, denken wij. Zes minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ga ik bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. De wereldleiders zijn nog geen stap dichter bij overeenstemming over Syrië gekomen. Zo bleek gisteren na de eerste dag van de G20 in Sint-Petersburg. Top gaat eigenlijk over de wereldeconomie, maar wordt overschaduwd door de burgeroorlog in Syrië. Rusland-correspondent David Jan Godfroy.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 Een verrassing was wel dat uh, de VN, afgezant voor Syrië, Brahimi hier vandaag is gekomen. Dat betekent dat die twintig regeringsleiders en uh, staatshoofden die, die hier bij elkaar zijn, in ieder geval uh, naar de man willen luisteren. Nou, de VN wil graag dat er, uh, dat er een internationale vredesconferentie komt. Maar als het besluit over militair ingrijpen bij de Verenigde Naties genomen moet worden, dan moet dat via de Veiligheidsraad. En daar verwachten de Verenigde Staten niet te veel van. Zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Samantha Power. We have seen nothing in uh, president Putin's comments that suggests that there is an available path forward at the security council. Ondertussen herhaalde VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon nog maar eens dat er een politieke oplossing gezocht moet worden. Militaire operaties buiten de VN om zijn volgens hem illegaal. De aanpak van eenlingen die politici en leden van het Koninklijk Huis bedreigen... is zo succesvol dat het landelijke project moet worden uitgebreid naar de regio. Het staat in een brief aan de Kamer van minister Opstelten van Veiligheid. De hoofdcommissaris van politie, Henk van Zwam, legt uit wat de politie dan doet.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 Nogmaals, deze aanpak richt zich met name op mensen met een psychische stoornis. Ideologisch gedreven eh, activisten worden eh, te doen gebruikelijk in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten. Dat is een verantwoordelijkheid met wie we uiteraard goed samenwerken. Maar dat valt buiten de scope van deze pilot. Politie houdt op dit moment zo'n 15 van dit soort mensen in de gaten. Samir A is vanaf vandaag weer vrij man. Voormalig lid van de Hofstadgroep heeft twee derde van zijn straf uitgezeten. En wordt dus vervroegd vrijgelaten. Dat gebeurt op een geheime plek. Misdaadjournalist Peter Erdevries in RTL Late Night. Ze weten natuurlijk dat als. Uh, want hij zat in de schi de laatste tijd in Rotterdam. Ja, dat er dan een hele perscircus ontstaat voor de deur. En dat willen ze graag voorkomen. Hij ook, denk ik. En hij, Samir Azins, zit sinds 2004 in de gevangenis. Onder meer omdat hij plannen had om aanslagen op Nederlandse politici te plegen. Het Openbaar Ministerie wilde dat hij nog langer vast zou blijven zitten... omdat hij nog steeds radicaal islamitische denkbeelden heeft. Maar de rechter besloot vorige week anders. Ja, dat een beetje bizar nieuwtje uit New York. Een ongeluk met een modelhelikopter heeft daar aan de 19-jarige Roman Pirozek het leven gekost. Een rotorblad raakte zijn keel, meldt de televisiezender CBS. Ja, dat is wel een bijzonder ongeluk, maar niet de eerste keer dat zo'n model -heli iemand fataal wordt man was killed in Switzerland in July in a similar way death also reported in Brazil in 2008 South Korea in 2005 en Houston in 2003 de jongen die gisteren om het leven kwam bestuurde het helikoptertje trouwens zelf waardoor het nou misging dat is niet bekend Eerste blik in de ochtendkranten dat de Telegraaf ook begint met die gevaarlijke eenlingen. Die zijn in het vizier van de politie, kopt de Telegraaf. Vijftien zwaargestoorde Nederlanders vormen permanente dreiging... voor Koninklijk Huis en politici en andere hoogwaardigheidsbekleders. staat voor op de Telegraaf. AD opent met record aan claims na celstraf. Ruim 23 miljoen euro is er uitgekeerd aan ten onrechte veroordeelden. Burgers hebben namelijk recht op schadevergoeding... als ze worden vrijgesproken of in de cel zijn gehouden... terwijl de misdaad... Van, van ze werden verdacht dat eh, daarvoor niet ernstig genoeg was. Een aantal mensen dat met succes een schadeclaim indiende... steeg vorig jaar naar ruim 11.000 personen. Dat was nog nooit zo hoog. De Volkskrant opent dan met uh, de korting op de thuiszorg. Volgens de gemeente Den Haag is die in strijd met de wet. Heeft uh, de gemeente justitieel laten uitzoeken. Aangekondigde grote bezuinigingen van de Rijksoverheid... Op, op huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging... zijn in strijd met de gemeentewet. En ook nog met internationale verdragen. FD kijkt nog even naar uh, de daling van de inflatie. Dat is het gisteren bekend. Lagere inflatie vormt lichtpuntje. Meevallen voor de koopkracht. Verdere daling van de inflatie tot uh, 2% is voorzien. Volgens het FD. En voor op spits uh, zien wij nog een zeer geconcentreerde Wesley snijder. En daarnaast staat de kop getergd tot op het bot. Zochtend van 6 tot half 10. wakker wordt het met het NOS Radio 1 journaal. Someone had to pay for this with love, and you'd expect that someone had to give themselves away. So forget. good word that I do now and so we let things fall to the ground we held so hard. De hard hoor u van Andy Burroughs. We gaan naar Rotterdam, naar Mark Robin Visser. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen. Ga je al te water? Nou, ik, uh, net zo, ik heb net ontdekt dat we aan het verkeerde water staan. Oh. Ja, Het is natuurlijk nogal groot handig. in Rotterdam met de haven natuurlijk. Hè? Dus uh, we zijn op een gegeven moment maar ergens gaan staan. Maar het blijkt toch dat we ergens een eind verderop... achter een paar van die grote wolkenkrabbers hier op de Wilhelmina-kade oh. moeten zijn. Maar dat je, was, geeft niet, je was niet op de tweede maasvlakte. Nee, gelukkig niet. Nee, het valt allemaal nog wel mee. Maar eh, het is hier allemaal zo'n beetje geconcentreerd op die Wilhelmina-kade... rondom eh, het kantoor van eh, de haven van Rotterdam Hotel New York bevindt zich hier. kan je misschien een beetje voorstellen waar ik uithang. Mm -hmm. En hier beginnen straks de Wereldhavendagen voor de 36e keer. Ik heb me laten vertellen dat er vorig jaar... meer dan 400.000 mensen naar Rotterdam gekomen zijn om hier te kijken. En daarmee is het ja, het grootste, zeggen ze zelf. Nou, ik geloof het onmiddellijk. Het grootste Ritieme evenement van Nederland. En dit jaar, ja, wat moeten we daar nou van zeggen? Het thema is in ieder geval van Wolga tot Maas. Nou, dan weet je het wel. Uh -huh. past natuurlijk in het Nederland-Rusland jaar. Er uh, waren allemaal dingen gepland. Uh, de marinekapel zou komen uit Rusland. En een Russisch marineschip. Er is nog een speciaal persbericht over uitgegeven. Dat is toch wel heel uniek. Een Russisch marineschip in de haven van Rotterdam. Gaat niet door. Ze hebben afgezegd. Ze komen niet. En waarom, dat is tot nu toe onduidelijk. Maar ik ga natuurlijk wel proberen om dat eens even uit te zoeken. En wat wij ook gaan uitzoeken is hoe het met onze eigen huismatroos is. Want uh, je zei het vanmorgen Marcel, je, uh, ik ben aan het dobberen. Nou, dat heb ik aan Jeroen Schutijzer overgelaten. Want die heeft volgens mij betere zeebenen dan ik. <laughs> en Jeroen oh. Schutijzer die bevindt zich op dit moment ergens onder water... Sinds gisteravond, ik weet niet. Marcel, weet jij wanneer die aan boord gegaan is? Ik, ik heb geen idee, maar ik denk het wel. ja, Want ze zijn een stukje de, de kust langs gevaren. Hè? Ja, hij is in Den Helder aan boord gegaan van een onderzeeboot. En daarna hebben we nooit meer iets van hem gehoord. <lacht> <lacht> nee, nou, dat is niet waar. Daar kunnen we kort over zijn dan. <lacht> hij heeft uh, vannacht uh, heeft hij een, uh, een boodschap aan ons uh, doorgezonden. Die gaan we straks beluisteren. Maar uh, hij heeft ons ook nog een klein stukje gegeven gisteravond. Laten we even luisteren hoe dat uh, ging toen hij uh, aan boord ging.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 Ik slaap niet en zeker al niet tussen torpedo's. Nou ja, een gespannen sfeertje hangt er in de tussen die torpedo's. Nou, als u geen over bent, dan komt het allemaal goed. Ja, nou goed. Begrijp je nou, Marcel, waarom Jeroen wel op die onderzeeën mocht en ik niet? Ja, <lacht> volgens mij <lacht> enigszins duidelijk. <lacht> uh, nou, we zijn heel benieuwd hoe Jeroen de nacht heeft doorgemaakt. Zeker. We hopen hem hier vanochtend, want op een gegeven moment duikt hij weer op. Hè? Hier uh, in Rotterdam is de bedoeling. En dan uh, gaan we horen hoe hij het gehad heeft... En dan gaan we hier samen de Wereldhavendagen in Rotterdam openen. Ja. Wat vind je ervan? Ja, dat is heel goed. Er zijn ons geen berichten te oren gekomen van explosies op de Noordzee. Dus oh, gelukkig. Moet, moet komen. <laughs> Mark Robin, dank je. Tot zo dadelijk. Mark Robin Vissers vanochtend in de Rotterdamse haven bij de Wereldhavendagen. Die gaan dus beginnen vandaag. Bomaanslagen, bedreigingen en brandstichtingen bij moskeeën. Britse moslims waren deze zomer doelwit van een golf van aanvallen. De aanleiding? De hakmesmoord door twee Britse moslims op de militair Lee Rigby. eind mei in Oost-Londen. Ruim drie maanden na die moord zijn er nog steeds wraakacties. Zoals vorige week in het plaatsje Harlow. De rolluiken gaan langzaam omhoog. Ah, ik zie het. En dan zien we de schade die aan dit. Uh...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 En op de twee en one was the lit fire very maar gelukkig bleef het beperkt bij deze kleine brandschade. Met die zwarte plekken die we hier op de muren zien, maar het gebouw zelf is grotendeels intact gebleven. But it was lucky that it it uh, it burnt against the wall.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 Daar wil je niet aan denken, want na een kilometer of 100... misschien 150, dan is de tank wel leeg, de accu's. Toch gaat de ANWB het proberen. Komende weken gaat een groepje ANWB'ers elektrisch op reis naar België... Frankrijk, Duitsland en Engeland. Om te pionieren. En om te testen of het sowieso wel kan. Bij het hoofdkantoor in Den Haag staan de eerste duo's klaar voor vertrek... en verslaggever Louis Dekker zwaait uit. Er zit weinig ruimte in die kofferbakken. Ja, hij is wel vol uh, na één uh, tas met laarzen.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 En ze denken aan vijf elektrische pitstops genoeg te hebben. En daarna mogen ze dan een stukje mee op een speciale trein naar Zuid-Frankrijk. En op die trein wordt ook nog eens hun een auto opgeladen. Het NLS Radio 1 Sport. Novak Djokovic heeft de halve finales van het US Open bereikt. Nummer 1 van de wereld versloeg in New York de Rus Michael Jusny. 6-3, 6-2, 3-6 en 6-0 werd het. Eerder op de dag zorgde de Zwitser Wawrinka voor een stunt... door de titelverdediger en die Murray naar huis te sturen. Wawrinka versloeg Murray bovendien vrij eenvoudig in drie sets. En daarmee plaatste de Zwitser zich voor het eerst in zijn carrière... voor een halve finale van een Grand Slam toernooi. Jong Oranje is de EK-kwalificatie begonnen met een overwinning. Op Schotland, in Nijmegen, won Nederland met 4-0. Doelpunten werden rust gemaakt door Villania, Castanjos Van de Hoorn en Drost.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 De e etappe van de Vuelta is gewonnen door Philippe Gilbert... en daarmee behaalde de Belg dan eindelijk zijn eerste zege in de regenboogtrui. Trui die hij als wereldkampioen al bijna een jaar lang draagt. Gilbert versloeg in Tarragona in een massasprint licht bergop... de Noord van Hagen. En de rode trui blijft in het bezit van de Italiaan Nibali. Vandaag ligt de finish in de ronde van Spanje in Castel de Vels... en dat ligt net onder Barcelona. Het amateurvoetbal krijgt dit weekend te maken. Want dit weekend gaan ze weer beginnen bij de amateurs... met nieuwe regels op het veld. Daar hoort u meer over na half zeven. Dit is Radio 1. Want nu is het NOS Journaal. door Megens. Goedemorgen. De politie heeft zo'n uh, 300 potentieel gevaarlijke eenlingen in kaart gebracht... van wie er 15 continu worden gevolgd, blijkt uit informatie van minister Opstelten. Na de aanslag op Koninginnendag 2009 in Apeldoorn... werd besloten tot een proef om zogeheten lone wolves aan te pakken. De VS overweegt op grote schaal Syrische rebellen een militaire training te geven. Die training kan volgens Amerikaanse functionarissen beginnen na een militaire actie tegen het regime in Syrië. De regering heeft die training steeds geweigerd, maar lijkt van mening te veranderen om tegemoet te komen aan de wens van congresleden. Die dringen al langer aan op actieve steun aan de Syrische oppositie.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 maar bijvoorbeeld ook geen buitenlandse reizen kunnen maken. Het weer dan nog, vanochtend veel zon, later bewolking en in het zuidwesten mogelijk een bui. En het wordt vandaag 25 tot 30 graden. Bij de verkeersinformatie bij de ANWB zit Kees Quartz. Kees, goeiemorgen. Goeiemorgen, Marcel. Korte files bij de A7 Hoorn richting Amsterdam. Langzaam rijden tussen Avenhoorn en Purmerend over twee kilometer. En richting Europoort gaat het ook langzaam op de A15 vanuit Rotterdam... tussen Hoogvliet en Spijkenissen over vier kilometer. In Australië zijn de rechtse partijen aan een opmars bezig. En u hoort zo hoe het uh, Jeroen Schutheiser vergaat in die Onderzeeën. Blijft u luisteren.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 3 minuten over half zeven. Goedemorgen, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Dit weekend begint overal in het land weer de competitie in het amateurvoetbal. Met nieuwe regels, die zijn opgesteld na de dood van grensrechter Richard van Nieuwenhuizen. Zo krijgen de voetballers een examen van de spelregels... en betekenen gele kaart een directe tijdstraf van 10 minuten. Lik op stuk beleid van de scheidsrechters en de clubs, die moeten escalatie voorkomen. Bij de voetbalclub Sportlust in Woerden zijn alle scheidsrechters voorgelicht over de nieuwe regels. Wie, wie van jullie heeft wel eens een gele of een rode kaart gehad? Nou, dat valt best mee. Hè? Oh ja, jongens, niet allemaal tegelijkertijd. Ik begrijp best wel dat als er eentje zijn hand omhoog doet, dat velen doet volgen. Dat zijn heel wat gele kaarten. Dat zijn heel wat gele kaarten. <lacht> heeft, iemand, heeft iemand gehoord wat daarin gaat veranderen? Als je nu een gele kaart krijgt, dan word je gelijk geacht om 10 minuten buiten de lijnen de wedstrijd te mogen toekijken. Nou, dat is een van de nieuwe regels die men heeft bedacht om ervoor te zorgen dat als er wat in het veld gebeurt, dat, je niet, uh, dat het niet escaleert. In de zaal zitten al niet alleen de voetballers van Sportlust. Ook de allerjongste scheidsrechters krijgen vanavond uitleg over de nieuwe regels die zij moeten toepassen. Het gaat dan over jongeren tussen de 14 en de 18 jaar, die dan de nog jongere voetballertjes aan het fluiten zijn. En een van hen is Dennis. De scheidsrechter krijgt altijd op zijn klote als hij het niet goed doet. En dan krijgt hij het ook te horen van het publiek. Wat denk je? Gaan de nieuwe regels van de KNVB helpen? Ik denk het niet met die uh, tien minuten voor een gele kaart dat je aan de kant moet zitten. Dat heeft denk ik uh, weinig nut. Ja, waarom? Uh, ja, uh, al heeft de keeper een gele kaart, moet je keeper gaan vervangen. Dat lijkt me niet echt handig. Maar veldspelers kunnen even afkoelen, dat is het idee. Ja, maar ja, tien minuten is wel lang. Als je de laatste tien minuten met een man minder moet gaan spelen... voor een domme overtreding, voor, tegen, praten, voor, tegen de scheidsrechter, is niet al te slim. Wat zou jij als scheids uh, dan doen als je die 10 minuten regel toch moet opleggen? Ja, dan gewoon doen. Heel plichtsgetrouw ben je dus? Ja. De kritiek wordt gedeeld door de ervaren scheidsrechters... die al jarenlang fluiten, maar toch nog meer problemen voorzien. Ik denk dat de uh, scheidsrechter meer tramlaan terecht had die voor die tijd had. Nou ja, sommige dingen zijn gewoon geen 10 minuten regelwaard, bij wijze spreken. Commentaar op de leiding vind ik dus niet een zware overtreding. Het is wel een gele kaart. Ja, het is wel een gele kaart, maar geen 10 minuten. In mijn optiek, ik vind code 12 vind ik veel erger. Iemand wat is dat? Code, iemand voor zijn Sodomie te schoppen. Voor mij een paar te kwartier. Maar niet uh, opmerkingen op, op een schij Want die jongens, het is, voetbal is emotie. Je moet wat kunnen zeggen, maar hangt ook vanaf hoe het zegt. Maar je hoeft niet alles 10 minuten de, de regel toe te passen. Dat vind ik uh, overdreven. Dus u wordt verplicht om zwaar te straffen. Ja, ja. Ja. ja. Gaat u het ook toepassen? Ja, ik ben verplicht, zeg maar. Ik ben scheidsrechter, dus ik moet het toepassen. Als ik dat niet toepas, dan ben ik niet geloofwaardig. Dan krijg je dus nog meer armoede op een voetbalveld als hij voor die tijd had. U geeft uh, drie spelers van de ene partij 10 minuten, drie spelers van de andere partij tien minuten. Dan ziet het voetbal misschien heel anders uit. Ja, en dan moet ik 25 klokjes om mee gaan nemen. Ik kan dat niet alleen al die tijd bij houden, dat weet ik niet. Nee, want wie was er ook weer in welke minuut uitgegaan? Ja, dat bedoel ik. U bent ook scheidsrechter? Jazeker, ja, dat probeer ik vlakbij zo. Ja. Ik probeer elke zaterdag mijn best te doen. En de ene zaterdag gaat het beter dan de andere zaterdag. Maar in de regel, ja, ik vind dat dan wel leuk. Dus, uh... ja. En nu met de 10-minuten-regel zeg ik van ja, jongens, ik ben er heel makkelijk in. Je gaat eruit. En als je dat niet wil, nou, dan uh, heb je, heb je, heb je maar je broek, dan ga je er gewoon helemaal af. Ja. En ik, ben, ik ben er niet zo moeilijk in hoor. Ik, uh... Uh, als je kijkt naar voor Richard Nieuwenhuizen en mm -hmm. na Richard Nieuwenhuizen... is er een flinke daling in het aantal incidenten. Deelt u die ervaring met de cijfers? Nee, nee, nee. nee, nee. Mentaliteit verandert je niet bij mensen. Maar normals, want ik ben er heel makkelijk in. Als je het verdient, dan ga je er gewoon af. Zo simpel wil ik het bij mij. Dat is een van de scheidsrechters. Die zijn inmiddels voorbereid dus op het nieuwe seizoen. Competitiestart in het amateurvoetbal. Je hoort een bijdrage van verslaggever Matthijs Holtrop. Na zes jaar Labour lijkt een wisseling van de wacht in Australië aanstaande. Bij de parlementsverkiezingen morgen gooit de nationaal-liberale oppositie, geleid door Tony Abbott, hoge ogen. Het begon allemaal met een leiderswisseling. Het kan er roerig aan toegaan in de Australische politiek. In juni nog was er de leiderschapswissel bij Labour. Premier Gillard verloor een vertrouwensstem van Rivaal Rudd. Die rekende zich al rijk toen die verkiezingen uitschreef. Maar nu, drie maanden later, lijkt de conservatieve oppositie er met de winst van door te gaan. Volgens politicoloog Eva Knox zijn in Australië de grenzen tussen links en rechts vervaagd. En wordt de kiezer alleen nog maar aangesproken op het onderbuikgevoel. De politici proberen alleen de mensen als consumenten aan te spreken. Maar mensen houden daar eigenlijk helemaal niet van. Ze willen gewoon een leider die hen de weg wijst. De kiezer is cynischer dan ooit. Voters, and I've not seen that before. Voor veel Australiërs is het daarom ook niet zozeer een gemotiveerde stem... maar vooral een tegenstem tegen Labour. De leider van de conservatieve oppositie, Tony Abbott, heeft een duidelijke agenda. Snijden in buitenlandse hulp en het schrappen van de heffing op CO2-uitstoot. Dat laatste is voor sommige Australiërs reden om voor het eerst te kiezen voor de Groenen. Voor de eerste keer in mijn leven heb ik me volledig veranderd en ik ga stemmen voor de Groenen, omdat ik denk dat ze de enige partij in Australië zijn die echt om de omgeving En dan is er het immigratievraagstuk. Het land wil geen bootvluchtelingen meer opnemen. Volgens hoogleraar conflictstudies Lucy Fisk spelen politici in op dit gevoel. Als je een probleem creëert en get people terribly concerned about it, then you can sell them the solution. And you've created a market for yourself. And I think there's a little bit of that going on in Australian politics. Tony Abbott wint er dan ook geen doekjes om. Geen boten met gelukszoekers, maar bouwen voor de Australiërs zelf. We'll stop the boats and we'll build the roads of the 21st century. Because I want to be an infrastructure prime minister who puts bulldozers on the ground and cranes into our skies. Morgen mogen de Australiërs het zeggen. Het vriest niet, en dat is maar goed ook, want de tocht per kajak begint vandaag. Ik bel straks maar met een van de deelnemers. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Nu ook al bij het water, Mark Robin Visser, maar dan in Rotterdam bij de Wereldhavendagen. Ja, ja, als je goed luistert dan hoor je in het water klotsen tegen de kade hier. Prachtig trouwens hoe wij hier de stad zien ontwaken met het zicht op die prachtige brug. En de toren, nou ja, het, is, het, het kan er echt niet op, hè? Nee, het is, het is prachtig. Ik kan iedereen aanbevelen om uh, nu bed uit te komen... en hier naar te komen kijken, want het is echt prachtig. Salima Belhai is dat fractievoorzitter van D66. En hier ook nog Marije Cornelissen. Goedemorgen. Goedemorgen. Europarlementariër van GroenLinks. Wat een zware delegatie hier zo vroeg op de morgen. Jazeker, maar ook voor een heel goed doel. Ja? <laughs> Vertel eens over dat goede doel. Het uh, goede doel is dat we morgen uh, met een boot gaan varen... Uh, om een statement te maken tegen de anti-homo-wet in Rusland. Ik zei het vanmorgen al, de 36e Wereldhavendagen beginnen in Rotterdam... met niet alleen een Russisch, maar misschien ook wel een klein beetje een roze randje. Geheel onbedoeld waarschijnlijk. Nou, in ieder geval onbedoeld door de organisatoren en onbedoeld door Rusland. Ja. Um, maar ja, de, deze actie die valt in een hele serie aan acties die we dit jaar al gevoerd hebben. Uh, in april kwam Poetin langs in Nederland. En toen werd er actie gevoerd uh, uh, bij, het, bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Uh, een paar weken geleden stonden we op het Museumplein in Amsterdam... Uh, bij een groot galaconcert. En ja, nu is weer uh, Rusland-Nederland het thema... En en laten we weer de gelegenheid niet voorbij gaan om actie te voeren. Met een bootje, een regenboogboot heb ik begrepen. En even voor de duidelijkheid, dat is niet uh, onderdeel van het officiële programma. Uh, nee, dat klopt. Maar het uh, staat uh, verschillende mensen vrij om over de Maas uh, te varen. Het is ook uh, wolgen aan de Maas uh, thema. En daarnaast is het denk ik ook goed om te weten dat Sint-Petersburg is zusterstad van Rotterdam. Een uh, vergevorderde zusterstad, dus economisch, sociaal en cultureel. En vorig jaar hebben we al gevraagd uh, om aandacht, omdat Poetin toen naar, uh, naar Rotterdam zou komen. Um, en nu eigenlijk komt het weer terug. En we denken dat het ook goed is en dat zal ik ons te zien zijn voor de mensen in Sint-Petersburg dat de Rotterdammers uh, met ze meeleven en zeker uh, deze gelegenheid aangreven om aan te, uh, aan te grijpen: om aan te geven dat we het ontzettend, ontzettend jammer zouden vinden als Rusland achteruit gaat. Uh, de bedoeling was aanvankelijk dat jullie met dat uh, bootje uh, naar dat Russische marineschip zouden varen, wat hier zou zijn als een van de uitsmeters van de Wereldhaafdagen. Uh, maar uh, ze kwamen niet, de Russen kwamen niet, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. uh, wat heeft zo'n actie dan eigenlijk nog voor zin... Nou, het was natuurlijk een mooi plaatje geweest... als ons kleine bootje naast dat gigantische fragat had geleegd. Maar uh, het gaat natuurlijk niet specifiek om dat schip. Het gaat erom dat we niet uh, de, de handelsrelaties met Rusland... uitgebreid gaan vieren zonder mensenrechten schendingen... ook aan de kaak te stellen. Wat ontzettend belangrijk is... juist ook voor de homo-organisaties uh, in Rusland zelf. Ik sprak twee weken geleden met Olga uit Sint-Petersburg. Uh, zij is van de homo Organisatie coming out en zij zegt uh, deze wet maakt ons monddood. Wij kunnen bijna niets meer. En daarom is het extra belangrijk uh, dat jullie die acties voeren en uh, homorechten zichtbaar maken. Dus ik hoop dat de foto's hiervan weer de hele wereld overgaan en zeker in Sint-Petersburg terechtkomen. Want dat is natuurlijk het idee. Het gaat om het beeld, het gaat om het signaal wat jullie willen geven. Dat klopt. En er zijn ook heel veel bezoekers uh, die uh, op de kade uh, lopen. Ja, vorig jaar meer dan 400.000 bezoekers tijdens de Wereldhavendagen. Ja, nou volgens dus, mij... Dan doe je het niet voor niks, zullen we maar zeggen. Nee, dat sowieso niet. <lacht> maar het is wel ook goed, we vorig jaar hebben we gevaren... gewoon als D66 met een boot. Dat was wel heel erg leuk. Maar ik denk ook dat mensen het heel erg leuk vinden... Uh, in de onmacht die je hebt om direct de invloed uit te oefenen op het beleid in Rusland. Ja. Dat mensen toch ook het gevoel hebben, ja, dit is Nederland uh, en Rotterdam en we laten zien dat we het daar niet mee eens zijn. Dit is Nederland, dit is Rotterdam. Hier het uitzicht vanaf de Wilhelmina-kade. Het wordt langzaam licht, ja, beschrijf eens wat je ziet. Ja, ik hoor hier het water klotsen tegen de kade. Uh, ik zie de Erasmusbrug met de roze licht daarachter. En ik vind dat wel heel passend. Ja, dit is allemaal boven onder Onderwater, ik heb het vanmorgen al even eerder uh, genoemd... bevindt zich onze eigen NOS-matroos Jeroen Schutteijzer. Die is gisteravond uh, in Den Helder aan boord gegaan van een onderzeeboot. We hoorden vanochtend al eventjes hoe hij dus, uh, tussen de torpedo's werd geparkeerd... met ik geloof dat er 1200 kilo TNT in zat. Kortom, uh, heel spannend allemaal. En als het goed is, heeft hij vannacht uh, een bijdrage doorgespeeld... Die wij hopelijk nu kunnen beluisteren. Ik ben benieuwd. Waar bent u nu mee bezig? Ik ben aan een kip uh, bakken voor vanavond. Uh, dan krijgen we kip uit de oven. En dat bakken wij eerst even in de braabak voor. Wordt er nou veel geklaagd over de kwaliteit van het eten? Je hebt er een paar mensen bij uh, die lopen altijd te zeuren. 9 van de 10 zijn tevreden. Vroeger de militaire dienst was dat berucht om hè? Om het slecht te eten. Ja, nou, dat is, bij de onderzeden is het iets anders. Wij krijgen iets meer budget uh, voor goed kwaliteit eten. Wij uh, kunnen iets vaker uh, een goed stuk vlees serveren. Zoals ossehaas wordt wel eens een keer geserveerd, varkenshaas. Extra stuk kabeljauw. Omdat de mensen hier ook maar opgesloten zijn. Ja, ja. het eten is uh, heel erg belangrijk voor de sfeer. Als mensen alleen maar gaan lopen mopperen over uh, het eten... dan, uh, dan dat brengt de sfeer naar beneden. De commandant, we zijn bijna in Rotterdam. De dolfijn wordt daar drie dagen lang getoond. Wat is het belang daarvan? Nou, het is belangrijk denk ik, uh, om als marine uh, te laten zien aan de Nederlander... Wat, wat wij met het belastinggeld doen. Uiteindelijk iedereen met dat belasting. En, uh, koop, en daar hebben we ooit een keer een onzeeboot voor gekocht. Die, die, die mag iedereen nu gewoon uh, gratis bekijken. En we gaan dan even uitleggen wat we normaal doen. We hebben de vier, hè? Heel veel Nederlanders weten dat helemaal niet, dat wij onderzeeërs hebben. Nee, dat klopt. Hè? De, de kracht van zeeboot zit natuurlijk ook in het feit dat wij ongezien ons werk doen. Onzichtbaar. We, we vertellen weinig over het werk wat we doen. Veel operaties die we doen, die zijn geheim. Want er worden vooral uh, inlichtingen verkregen. Ja, de, de primaire taak van onze onderzeeboten is onder andere inlichtingen verzamelen. En dat hebben we uh, ook zo anderhalf jaar geleden gedaan. Ook nog een half jaar geleden bij Somalië. En uh, daar hebben we piratenkampen bestudeerd. op basis daarvan konden we voorkomen dat piraten uitvoeren... en uiteindelijk uh, andere schepen konden gijzelen. Nou, weet u uh, dat er in Den Haag enorm bezuinigd wordt? Zou het zomaar kunnen dat er straks een streep gaat door vier onderzeeërs? Ik heb geen idee wat de politiek gaat doen. Ik weet dat er een, uh, een toekomstvisie over Defensie komt. En uh, ik heb nog niets van die plannen vernomen. Vijf, zes weken onder water. Het ja. zou niks voor mij zijn. Nee, voor, voor iedereen die, dat, die daar van tevoren over nadenkt... van ja, uh, dat zou niks voor mij zijn. Uiteindelijk heeft iedereen een taak en zijn werk. En, en de mensen bouwen ook echt een band op hè, met elkaar. Maar dat, dat moet ook, want je zit met z'n vijftigen hier op een boot... Ja, het kameraadschap is een van de belangrijkste dingen die uh, onze zeebootmannen denk ik uh, echt herkenbaar maken. Is dat we zo dicht op elkaars lip zitten. Je kan hier niks opkroppen. Dus een ruzie moet je uitpraten binnen een korte tijd moet je het gewoon uh, bijleggen met elkaar. Want je moet nog lange tijd met elkaar verder. Ik zou wel eens even naar buiten willen kijken door, uh, hoe heet zo'n ding? Een periscoop. Zien wij de vijand en jullie zien ons niet? Nee. Wat steekt er boven water namelijk? Zo'n zo dingetje ter hoogte van een... Lekker cola inderdaad, ja. Maar niet te zien, hè? Nee. Als schepen erachter komen dat er een onderzeeër in de buurt is... dan worden ze heel nerveus. Ja, dat klopt, want uh, ja, ze kunnen ons uh, weinig maken. Daardoor uh, is het uh, heel verstandig van hen om uh, uit de voeten te gaan. Het zeg maar. ja. is toch fascinerend, hè, dat je door zo'n kijker naar buiten kijkt... en je weet dat de mensen die daar staan, die zien mij niet... Maar ik hun wel. Dat is de bedoeling hè, van een onderzeeër. Jeroen, de -ijzer In de dolfijn op weg naar Rotterdam, naar de Wereldhaven dagen. Kees Kwaks bij de AWB. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Gaat het daar dan druk worden vandaag, denk je? Dat zou wel eens kunnen, ja. Uh, de, ik vermoed dat er wat extra aanbod in die kant op gaat het hele ja. weekend. Momenteel niet echt veel drukte. Uh, blijft beperkt tot het aanbod richting Europort op de A15. Vanuit hoogvliet naar Spijkenissen gaat het langzaam over 2 kilometer. De viel op de A7 bij Waardewormer Die is voor een groot deel weer opgelost. Nou, vrijdagse ochtendspits valt meestal wel mee. Hè? Dat is uh, meestal het geval. Hij stelt niet zo gek veel voor. Kilometer of 35. Dan moet het wel ophouden, denk ik. Hou ons op de hoogte. Kees Kwaks. dankjewel. Het LOS Radio 1 Journaal.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 April, mei hoorde u van Wouter Hamel. Tien voor zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. It geht on, de tocht der tochten. Vandaag wagen 32 kajakkers zich aan de non stop steden stedentocht. Dat gaat dus per kajak, per zeekajak. Binnen 36 uur moeten ze dan die 200 kilometer... langs alle Friese steden hebben afgelegd. We bellen met Vraneker, met Dirk van de Holk. Hulk. Meneer van Holk, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Want u start al voor de tiende keer... Dat klopt. Ja, dat is de vorige negen keer zijn bevallen. Hoe is het met de schouders? Lekker los? Ja, zeker. Prima. Want hoeveel keer moet u die beweging maken met die peddel? Oei, dat zijn er nog wat. Ja, dat denk ik ook. Dat heb ik eigenlijk nog nooit geteld. maar ja, het, mm. het is 34 uren achter elkaar paddelen. Ja. 34 uur, dat, dat plant u zo in. Dan bent u ruim ja. op tijd binnen. Ja, zeker. Ja. En is dat, is dat constant peddelen Nou, nee. Bij de controleposten ga je er even uit. Ja. En dan heb je even vijf of tien minuten om even wat extra te eten of even een uh, soepje te maken. Uh -huh. En dan kun je even de spieren rekken. Een soepje te maken, dus dat heeft u bij u? Ja, maar even gewoon instant soep. Even met wat heet water erop en dan uh, roeren en gauw even opdrinken. Ja, ik had ook niet verwacht dat u met, uh, met vers gehakt onderweg was en, uh, nee, en een grote pal met water. Nee, maar... ja, ik geen tijd voor. Nee, precies. Nee. Maar wat neemt u zoal, zoal mee? Uh, nou, ik heb wat uh, kreddebolletjes en uh, ja, wat snelle reepjes. Ja. En dan wat uh, kruidkoeken, uh, wat, wat fruit voor onderweg. Uh -huh. En ik heb een hele hoop water bij mij. Ja, natuurlijk. Want goed drinken en inderdaad 4, ja. 34 uur, dan heb je het nodige nodig. Hoe gaat dat s'nachts? Uh, nou, dan, dan eten we iets minder. Oh, de temperatuur gaat wat naar beneden en ik drink ook iets minder. Maar... Ja, dan, dan vraagt het lichaam ook niet zoveel eigenlijk. Nee, en, en in het donker, want ziet u wel voldoende? Ja, uh, het zicht is eigenlijk altijd wel goed, omdat je went aan het don donker. Het gevaar zit hem eigenlijk een beetje in als je weer op de kant gaat staan. Dan heb je geen uh, horizon voor je. En dan ben je de eerste twee minuten een beetje dronken. Oh. Dus dan is het zaak eigenlijk dat je even van de waterkant af loopt... Ja. En even een, een boompje pakt, zo, zo, zo zeggen wij altijd, eventjes uh, het evenwicht terugvinden. Ja, hier spreekt de ervaren kajakker. Ja. <laughs> ja, want dat heeft u wel geleerd de afgelopen negen keer? Ja hoor, zeker. Ja. Um, wat is hier leuk aan? Ja, prachtig. Door de Friese natuur te peddelen. Uh, het, het water, uh, ja, het is heel hartstikke mooi. Het is een hele andere mm -hmm. ja, belevenis van het uh, van het land eigenlijk. Ja, en, en heeft u een beetje vrij baan? Want waar gaan we het allemaal langs? Te ja, hoor, we hebben eigenlijk wel vrij baan. Want er is weinig scheepvaartverkeer. De scholen zijn weer wat begonnen. De, de jachtjes zijn een beetje van het water af. Aha. Ja, maar... precies. De, de, de tijd is een beetje voorbij, dus dan heeft u wat meer ruimte. Ja, um, zeker. Is, is het nou vergelijkbaar met de, met de prestatie die de schaatsers leveren? Ja, dat denk ik wel. Dat, uh, ik denk dat dat wel te vergelijken is. Ja, je moet. Net zo'n inspanning doen. Ja, zeker. En haalt iedereen het eigenlijk? Nou, nee, eigenlijk uh, haalt niet iedereen het. Meestal valt er een, ja, een vijf, zes vallende waarschijnlijk uit. Oh, nou en dat. En het kan zijn dat ze te laat bij een controlepost zijn. Dat ze er dan te lang over gaan doen. Ja. Uh, en het kan ook zijn dat ze net niet genoeg getraind hebben. Dat, ja, dat de snelheid iets te langzaam is. Ja, je moet het dan toch in de gaten houden. Nou, uh, ja. veel uh, sterkte meneer Van Holk. Vandaag? Ja, en ook veel plezier natuurlijk. En krijgt u aan het eind ja. ook, ook een kruisje? Ja, wij hebben een uh, medaille en een uh, heel mooi t-shirt... met een mooie Friese spreuk erop. Vertel hem. Oh, ik, ik zou het zo even niet meer uit het hoofd geven. Oh, ik dacht, u nee. heeft hem voor. Ik denk. Ja, nee, nou nou ik ben ik benieuwd. Niet. Nou, heer, houden we de het er goed. Tek. Maar de, ja, na afloop, dan uh, heb ik hem wel. Ja, is goed. Nou, dan, dan, we kijken ergens. Die vinden we ergens vast nog wel. Meneer Van ja, hoog oh, bedankt en uh, succes. Ja, goeiedag. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Met Marjan Koekoek. De overheid is steeds meer geld kwijt aan schadeclaims van mensen die ten onrechte in de cel zijn gezet. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vorig jaar ging om meer dan 23 miljoen euro, schrijft het Algemeen Dagblad. Zo zou een van de oorzaken zijn dat rechters voorzichtiger vonnissen na de gerichtelijke dwaling in de Schiedammer Parkmoord. Vaker worden verdachten vrijgesproken in een strafzaak. Van de Raad voor de rechtspraak wil een onderzoek om de oorzaak van de groei van de claims achterhalen. Nederland is maandag aan een enorme treinramp ontsnapt, meldt de Telegraaf. Een sprinter reed op een levensgevaarlijke locatie bij een brug door Zwolle, voor Zwolle door rood en denderde door een wissel. De stoptrein kwam op een drukke baanvak terecht waar intercities met zo'n 130 km per uur langskomen. En deskundigen denken dat het veiligheidssysteem bij de brug bij Zwolle niet werkte, omdat de trein na het passeren van het rode licht een wissel. Die 200 meter verderop ligt, totaal aan gordreed. Normaal is die afstand genoeg om een trein tot stilstand te brengen. De Yongsheng vaart als eerste vrachtschip via de noordelijke ijszee van China naar Europa. Het Chinese schip komt dinsdag aan in de haven van Rotterdam. Door via noordelijke wateren te varen en niet via het Suezkanaal... bespaart het twee weken op de route. Door het smeltende poolijs neemt het scheepstransport langs de Noord-Russische grens toe. Volgens de Volkskrant heeft het schip Kranen aan boord... voor een nieuwe terminal op de Tweede Maasvlakte. Kenia breekt met het internationale strafhof in Den Haag. Het parlement heeft een motie aangenomen... die de samenwerking met het hof moet beëindigen. Dat gebeurt vlak voordat de vicepresident van Kenia... in Den Haag moet verschijnen. Hoort daar na acht uur meer over bij ons. En dan nog uh, NRC Next. Voorop is een zwarte pump te zien. Een vrouwenschoen met een hele hoge stilettohak met de tekst. Ja, ze is moeder. Vandaag verschijnt de jaarlijkse female board index. Oftewel hoeveel topvrouwen er zijn in hoge functies. Ja, volgens de krant gelden de clichés over werk en gezin nog steeds. De drie vrouwen die zijn genomineerd voor topvrouw van het jaar... willen de vraag hoe ze hun werk combineren met hun gezin dan ook niet meer horen. Zo is dat. Marjan Koekoek. Topvrouw. Dank wel.